Minister Slob is toch tegen het afkeuren van homoseksualiteit op scholen. De onderwijsminister ligt onder vuur omdat hij gisteren zei dat scholen de vrijheid moeten hebben om ouders een verklaring te laten tekenen dat ze een homoseksuele leefwijze afkeuren. Op sommige reformatorische scholen gebeurt dat. De meerderheid in de Tweede Kamer wil nu een einde aan zulke verklaringen. En Slob zegt nu ook dat die verklaringen te ver gaan. Het helder zijn, en dat voelt ook voort uit artikel 23, dat er een vrijheid voor scholen is om opvattingen. Te hebben. Uh, dat is een grondwettelijk uh, recht. Maar als in identiteitsverklaringen uh, van ouders wordt gevraagd om homoseksualiteit af te wijzen, dus de seksuele identiteit uh, die leerlingen hebben, af te wijzen, dan is dat natuurlijk een brug te ver. Gooi het salades van zorgmedewerkers in de thuiszorg omhoog. Ook in de gehandicapte zorg zouden mensen meer moeten verdienen. Staat in een advies aan het kabinet. Want nu willen weinig mensen beginnen aan zo'n baan door het loon. Mensen komen niet rond, want zij verdienen nu ook. Wat verdienen ze? Iets tussen 11 en 1200 euro bruto. Uh, met een 22-uurige werkweek die ze niet makkelijk kunnen uitbreiden. En er is naast het loon ook weinig tijd om bij te komen van het werk. Juffen en meesters kijken anders naar kinderen met name als Anne-Sophie of Florentine. ...dan naar kinderen die Destiny of Samantha heten, blijkt dat het onderzoek aan de Radbuit Universiteit waar het AD over schrijft. Meisjes met een chique naam worden meer aangemoedigd en uitgedaagd... ...en de Kimberly's van deze wereld krijgen vaak automatisch het stempel dat ze minder goed kunnen leren. Vuilnis die van vier hoog naar beneden wordt gegooid. Geen goeiemorgen als je elkaar tegenkomt op de galerij. Een flat in Zwolle is flink verloederd volgens de woningcoöperatie. Dus er zijn mensen die in de lift stappen en niet weten met wie ze in de lift staan. Nou, wat we willen is dat mensen elkaar ja, eigenlijk beter leren kennen. Drie studenten wonen nu gratis in de flat. En in ruil daarvoor proberen ze de mensen zover te krijgen om beter voor de flat te zorgen. Door van alles te organiseren. Bijvoorbeeld gaan koken, knetselen. Maar ook kunnen bijvoorbeeld bewoners samenkomen voor een kopje koffie. En dan kunnen ze uh, gewoon hun hart luchten bij elkaar. En het is geen toeval dat deze studenten er wonen. Ze studeren social work. En dit hele project is meteen een stageplek voor de drie. Het weer in het zuidoosten halve de zon. Daar kan het 15 graden worden. Op andere plekken veel bewolking. Daar halen we de 10 graden misschien niet eens. En ook morgen is er veel bewolking. Dan wordt het maximaal 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 met nu ZFM luncht. Goedemiddag, we zijn weer terug. Lieve luisteraars, de tweede uur van Zandvoort Lunchroom. En uh, we hopen dat het eerste uurtje een beetje bevallen is. En dan gaan we het tweede uurtje weer opstarten. Uh, ook daar gaan we wat nieuwtjes uh, vertellen. We hebben nog een artiest van de dag hebben we. En uh, het weer gaat Lucie nog doen. En, uh, en heb je nog een receptje meegenomen vandaag? Luc? Ja, ja, ja. ja Oké, okay, ja, dan stel de, ik vast de, de koksmuts op. En ja. dan gaan we maar uh, met een liedje ja. beginnen. En daarna gaan we de artiest van de dag doen. Oké? Okay? Ja, daar komt -ie hoor. helemaal goed. Dank je wel. Zoals was Gary Moore, was dat de uh, Midnight Blues, dat, uh, 2006 was dat alweer. Uh, nog één nummer, gedaan, dan gaan we dan de artiesten van de, van de dag doen. Zullen we het zo doen dus? Ja, laten we dat zo doen. En dus waren we dit met uh, Astend bij En uh, zoals beloofd, de artiest van de dag hebben we vandaag. En dat is, en daar gaat Lucy een stukje uh, van voorlezen. Ja, dat is uh, Enio Morricone. Hij is uh, geboren op 10 november 1928 op, uh, in Rome. En 6 juli 2020 al daar ook overleden. Hij was een Italiaanse componist, een orkestrator... een dirigent, trompetist die de muziek voor ongeveer. 500 films en televisieseries componeerde en orkestreerde. Hij componeerde tevens een honderdtal popzongs... voor onder andere Mireille Mathieu, Milva en Mina... en een 150 tal klassieke composities... zoals een opera, een tiental viool- en pianoconcerten en kamermuziek. En hij is tevens winnaar van een Oscar voor beste originele muziek... die hij in 2016 op 2017... 80-jarige leeft in ontvangst nam. En daarmee was hij de op ene oudste winnaar ooit van een Oscar. Ja, en dan hebben we twee nummers van deze supercomponist uh, meegenomen. En het uh, eerste, dat is dan uh, is gezongen. Dat is uit de film waar hij muziek voor gemaakt heeft... Sacco en Fazzetti. En dat werd toen gezongen door John Baas. Was dat? John Bass heette ze. En uh, dat is getiteld Here's to You. De eerste lied waar we van mooi Morricone in het kader van onze artiesten van de dag. Dan ga ik even het verhaaltje afmaken waar Louis mee begonnen was. En dat is dan over deze componist. Met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren groeide Once Upon a... Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, Once Upon a Time in the West. Wereldwijd is uitgegroeid tot een van de succesvolste instrumentale soundtracks. Zijn veel muziek voor de Coot, de Bad en de Ugly. En de Mission wordt als uh, invloedrijk beschouwd. In de Verenigde Staten behaalden beide de soundtracks de, uh, goud, de goudstatus ja, bij REA. Ja. De componist uh, verkocht wereldwijd meer dan 70 miljoen... Uh, compilatie-singles en uh, nou, wat is het op een berg was dat zeg Maar van meer dan 6,5 miljoen in Frankrijk, ruim 3 miljoen in de Verenigde Staten en meer dan 2 miljoen albums in Korea. In 1971 ontving Morricone een uh, eerste gouden plaats een is voor de verkoop van 1 miljoen platen in Italië en een danko de oro voor de wereldwijde verkoop van 22 miljoen platen. Het is ongelooflijk en uh, gaan we nog één nummer van deze man draaien, once upon a time in de west. Ja, dat was wel heel even mooi dit, hè? Ja, daar word je toch even stil van, hè? Dat zijn we ook. Uh, wat ga jij nog iets leuks vertellen, Luus? Zoek ons pas het weer even op. Dat kunnen we wel even doen voor zo naar het volgende nummer. Zullen we dat doen? Dat laten we dat doen. Oké, okay. werd... dan gaan we verder met uh, Frank Boeien. I'm She... so Mark was dit, van uh, Frank Boeiengroep. En uh, heb je nou lekker het weerbericht opgezocht, Lus? Ik heb het uh, weerbericht opgezocht van uh, Rico Schreuder. Oké. Okay. Ja, en uh, die zegt dat uh, na een uh, recordwarme 9 november... met op Schiphol 17,3 graden... is het vandaag maximaal een graad of 14. En daarmee is het nog steeds warmer dan de 10 graden... die normaal is in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld laat veel bewolking zien met vanmiddag kans op een bui. De wind is zwak tot hooguitmatig en waait uit het zuiden. Vanavond is kans op een bui. Komende nacht is het weer droog en koelt het af naar een graad of negen. Morgen wordt een droge dag, maar de zon krijgen we niet of nauwelijks te zien. De wind waait zwak uit het zuiden en het wordt maximaal 13 graden. Donderdag is het bewolkt met in de ochtend enige tijd regen. In de middag is het kans op buien... Maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt 12 graden en er waait een matige tot vrij krachtige en na zee krachtige zuidwestwind. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig herfstweer met soms wat regen, maar ook af en toe zon. Met 12 tot 14 graden blijft het duidelijk zachter dan normaal. De dubbele cijfers lijken tot ver in de volgende week aan te houden. Dus dat zijn allemaal goede vooruitzichten. Ja, dat klinkt leuk allemaal. Zeker. En dat weer was van? Nou, uh, ja. Rico Schreuder. Weer, weer de weer toekomt. Ja, ja ja, ons, ja, ja. ja. Nee, nou, ja. in die tijd dat daar weer berichten voor zijn uh, helemaal volgelopen studio met violisten en weet ik veel. En we dan weer even hier André jeugd En die gaat uh, een lekker dansje voor smaken. maken. Oh, gezellig. Het is wat zoveel mensen in onze kleine studio hele nou. orkesten hebben. We kunnen huisvesten, Zo, André al ge... voorop, al die violisten, trombonus. En... Ja. Maar het was wel even gezellig, Luus. Ja, tot ontrappen. ziens het... mensen, tot de volgende keer weer. En uh, wat gaan we nu doen, Luus? Nou ja, we hebben ook een beetje droevig nieuws. Want uh, de bloedzanger Oscar Benten uh, is uh, afgelopen zondagavond... onverwacht in zijn huis in Nijmuiden op 71-jarige leeftijd aan een heel hartstilstand uh, overleden. Dat heeft zijn uh, management gemeld. De muzikant, wi wiens echte naam Ferdinand van IJs was... brak eind jaren 60 door met zijn Oscar-Benten Bluesband. De in Haarlem geboren zanger werd met zijn Bluesband in 1968... tweede bij het Loosdrecht Yes-concours. Dat leverde hem een platencontract op... Na enkele jaren bij de band Jack Jersey te hebben gezongen... had Benton begin jaren 80 internationaal succes. In 1981 gebruikte acteur Alain Delon Bentons acht jaar ouder... eerder opgenomen single Benton Hearst Blues... prominent in zijn eerste zelf geregisseerde speelfirm. In 2011 geeft Benton een afscheidsconcert... waar ook de DVD Oscar Benton in is Still Alive van wordt gemaakt. In 2012 trad Benton opnieuw op op de Grote Markt in Haarlem... en begin 2018 verscheen zijn nieuwe album, I'm Back. Voor 2021 stond een comeback toernooi gepland. Bentons manager, Ren Groot, laat aan uh, NH-nieuws weten... dat ze gechoqueerd zijn door zijn onverwachte overlijden. Hij was al jaren aan het sukkelen met zijn gezondheid... is ook regelmatig opgenomen in het Rode Kruis ziekenhuis... maar de laatste tijd ging het juist bergopwaarts met hem... Zijn overlijden kwam voor ons allemaal dan ook als een grote shock. Nou. En we hebben het nummer van hem uh, wat, waar we het net over hadden: de Benson Hurst Blues. Oké. Okay. Waarvoor komt die niet? Dus? Geen, geen idee. Ik denk dat je een knopje omhoog of in moet klikken. Onze knopjes, nou goed. Denk ik. Ik zie het al. We hebben een... Uh... je say you are the best. Said, uh, the, the you face always smiling. Say you're super-introduced. But I know inside you get dance blues. Those custom singers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 ontvallen is. En we kunnen alleen maar zeggen rest in peace. Uh, nog een oud nummertje. Gaan we hier over. Grote met De Beatles. When I find myself in times of trouble En uh, let it be. Uh, we gaan uh, verder met Man Work Down Under. En uh, zullen we daarna nou, lekker het recept van de dag doen, Lus? Lijkt me op. prima Oké, okay, dan ga je het vast opzoeken. Dank je wel, vast. Ja.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 Ja, ondersteboven met de Man at Work. Down Under was dat. En de potten en de pannen die gaan weer klingelen. Want hier is onze luus met het recept. Ja, en we gaan vanavond stampot van rode biet maken. Daar heb je voor nodig een uh, halve kilo oh. aardappelen, zout, twee. Of anderhalve kilo aardappelen, sorry. Zout, twee grote goudranetten. 2,5 deciliter melk, twee uien, twee, 20 gram boter. 750 gram gekookte rode bietjes, 2 eetlepels kruidenazijn, 1 mespuntje kruidnagelpoeder, 1 theelepel mosterd en vers peper en nootmuskaat. Je gaat het als volgt. bereiden. schil en was de aardappelen en kook ze gaar in weinig water met zout. Schil de appels, sneed ze door, verwijder de klokhuizen en snijd ze in schijfjes. Kook de appelschijfjes de laatste 10 minuten met de aardappelen mee. Verwarm vervolgens de melk, pijl en snipper intussen de uien. Verhit de boter en smoor hierin de uien ongeveer 5, 5 minuten. Pijl de bieten en snijd ze in kleine blokjes. Schep ze samen met de kruidenazijn en het kruidnagelpoeder bij de uien en warm het geheel 10 minuten door. Giet de aardappelen af, stam ze fijn en maak er met de melk en de boter een luchtige puree van. Breng de puree op smaak met mosterd, peper en nootmuskaat. Schep het bietenmengsel door de puree en breng eventueel extra op smaak. Warm nog even door en serveer direct. En ik zou zeggen, eet smakelijk! Ja, dat was onze sterrenkok weer. Onze eigen lus met het recept van de week. Ja, en dat is terug te vinden op smulweg.nl. Lekker! <middels> enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón, la felicidad. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor la felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón la felicidad me la dio tu amor. Volg a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve Así enamorado No sentí jamás Esta sensación La gente en las calles Parece más fuera, Todo es diferente Gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy ya cantar I'm mm -hmm. Dan zijn we weer terug nu. Luus. Ja, ik, dat heb dat nog, uh, ik heb nog een uh, nieuwtje een, uh, ja, vanwege het Pluspunt. Uh, pluspunt uh, blijft actief, uh, ondanks de scherpe regels. En uh, Pluspunt heeft opnieuw aanvullende maatregelen genomen... naar aanleiding van de persconferentie van uh, dinsdag 3 november. Daarbij is vooral gekeken wat er nog wel door kan gaan. Tegelijkertijd zijn de nieuwe gesponsorde tafels in gebruik genomen... En Pluspunt wil, ondanks de aangescherpte regels proberen, toch nog activiteiten coronaproof aan te bieden aan de zandwoorders die dit het hardst nodig hebben. Tegelijkertijd wil Pluspunt ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het virus. En daarom is het gebouw gesloten voor het publiek van buiten, maar gaan de volgende activiteiten de komende twee weken wel gewoon door. Dagbesteding en activiteiten voor kwetsbare burgers gaan gewoon door. Het jeugdhonk en de chill-out gaan ook gewoon door. De belbus, zij het in aangepaste vorm, gaat ook door. De boodschappendienst, bezoek aan huis in het kader van eenzaamheid gaat door. En bezoekers en deelnemers die een afspraak hebben kunnen, kunnen, hebben, kunnen aanbellen... nieuwe tafels gesponsord... Om de coronamaatregelen zo goed mogelijk te kunnen naleven... zijn meerdere aanpassingen gedaan in het gebouw van het pluspunt. En recent zijn daar dankzij een sponsor... de nieuwe tafels in de ontmoetingsruimte bijgekomen. Michel van Marm van Eijmond Timmerfabriek... heeft speciale tafels gemaakt van anderhalve meter bij anderhalve meter. Waar men veilig aan kan zitten om een praatje te maken... een spelletje te doen of samen te breien. Tot zover het tijd. Uh, Dankjewel, dus. Meer zelf het pluspunt. When the twilight is gone. Ah. And no songbirds are singing. Ah. When the twilight is gone. Ah. You come into my heart. Ah. And here in my heart you will stay. While I pray My prayer Is to linger with you At the end of the day divine My prayer Is a rapture in blue With the world far away And your lips close to mine Van de klanken van de saxofonist Roger Bennett en What a Wonderful World... zijn we weer aan het einde gekomen van deze lunchroom... op dinsdag 10 november. Luus en ik die, uh, hopen dat het uh, een beetje allemaal leuk geweest is... wat interessante dingetjes genoemd zijn, de muziekkeuze goed was. En heeft u suggesties, u kunt het altijd aan ons laten weten... via de app of op onze site. Eigenlijk uh, wat mij betreft die valt op volgende week dinsdag en woensdag donderdag. Nee, nee ook tot dus volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag zijn we ja, al bij weer terug. Wat gezellig. Fijne dag nog.